the do do do do do the do do do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 In Dieren heeft een grote brand gewoed op het terrein van fietsenfabrikant Gazelle. Een loods met fietsonderdelen is grotendeels verwoest. De brand ontstond rond drie uur vannacht. Rond zeven uur werd het zijn brandmeester gegeven. Op het terrein in een woonwijk van Dieren staan het hoofdkantoor en de fietsenfabriek van Gazelle. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden.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 Uh, dit, ja. dit is een uh, belangrijk moment. Dat wilde ik even zeggen. Het is een heel belangrijk moment. Het komt niet vaak voor, maar ik zit momenteel nog helemaal alleen. En dat is toch best wel, uh, ja, zorgwekkend. Ja, dat was in dieren. klopt. Ik hoorde het net op het nieuws. In dieren is er een hele grote opslag loods voor fietsen in de brand gegaan. En dan vraag je jezelf toch af, hoe kan dat nou toch? Fietsen zijn toch gemaakt van, uh, van ijzer, van metaal? Hoe branden dat dan? Nou, denk even aan die banden en al dat plastic wat er aan vast zit. Als dat eenmaal gaat branden, dan komt er een rook bij vrij. Dus uh, sterk als je daar in dieren woont. hartstikke idee zeg. Dat moet toch een rookvorming zijn? Ik ga meteen straks even kijken op internet of ik daar wat uh, beelden van kan vinden. Al die rookvorming in dieren. En daar schuift de vrouwenkant van dit programma aan. Goedemorgen. Jas er gaan, bril af, kop ervan. Huppa. Goedemorgen, Wilco. Goedemorgen. Alles, he? Ja. He, he, alles wel? Ja, ik ben druk, druk, druk, druk, druk. Druk, druk, druk. Ja, er is... Ook weer gewoon op de fiets natuurlijk. Ja, nee, er is, vandaag is er zoveel te doen. Er moet allerlei dingen meenemen. Wat zoals... is zo, even een kleine tip dan, wat, wat kan je zo doen dit weekend? Uh, je hebt vandaag begint de korendag En ik doe mee. Dus ik de... moet gelijk na deze show door naar de repetitie nog, de generalen. En dan gaan we om okay. uh, kwart over twaalf optreden. te reden. Yeah. Dan moet je overal je hoofd hebben van wat heb je bij je, wat heb je niet bij je... En... Heb je wel alles? Oké. Ja, okay. ja dat dus ik ja. helemaal. Helemaal even. Ik moet er ja, ik even je, ik worden. Ik wil gewoon niet helemaal buiten adem, gewoon echt. Uh... Ja, ik heb de trap opgeret. Ik, ik denk, nou ik red het net, maar helaas. Dit liep. <laughs> ja. Nou, dat klinkt echt wel. Al... Daar wil ik hey. Ja, het thema is country and western. Dus uh, dat, dat klopt helemaal. Dat komt helemaal goed uit. Ja. Dat mag je zeggen. Oké, okay, laten we eerst eens dus beginnen met. Ja, wel de oude plaat van. Uh, uh, wat is de lijst? Ja, ik heb ze afgeleid. Supergrass. Weet je wel, Supergrass? Ja precies, rookt er regelmatig ook van het supergras. Grace! Britpopmuziek. Echt, twintig jaar geleden of zo, denk ik, hè? Kijk, even kijken op het... Nou, ik heb de hoesje hier bij me, uh, Supergrass and Grace, save your money for your children. Nou, ja, er zijn dingen veranderen natuurlijk. Er zijn allerlei dingen veranderen. Aan het veranderen dat je tot 100.000 euro gratis aan je kinderen kan geven. Het klinkt wel als een sigaar uit eigen doos. Ja, natuurlijk. Je mag echt nu gratis 100.000 euro aan je kinderen geven. En op Business News Radio, okay, luister ik nog wel eens, dan, echt, dan praten ze erover. Zo, nou, dat is toch wel lekker, hè, dat je dat kan doen. Dan hallo, waar haal je dat geld allemaal vandaan? Het is net of, of, net of het gewoon ergens groeit of zoiets. Terwijl het in deze economische crisis, maar echt, aan de bovenkant van de maatschappij in Nederland, daar is nog heel veel geld. En bedenk iets, dat je dat naar je toe kan trekken. Dat je iets, een product bedenkt, waardoor uh, de mensen met uh, hele grote beurzen toch uh, over de brug komen. Want, ja, want geld moet gewoon rollen, daar gaat het gewoon op. Je kan het allemaal wel bewaren, maar dat is helemaal niet de oplossing. Het is uh, op Radio. Straks schrijft waarschijnlijk uh, Marcus nog wel aan. Nee, Mark, die komt niet. Oh, heeft hij afgenomen? Hij heeft mij ge, heel keurig geappt en hij is een weekendje weg met zijn vriendinnetje. Oh, waar is hij naartoe? Ja, dat uh, stond er niet helemaal bij volgens mij. Oh, ik kan oh, nog wel goh. even checken. zo. Maar, uh, hij, hij, hij moest gewoon even met de weg, want hij had ja, te, te weinig aandacht gegeven. Ja, nou ja, kijk, over twee weken ben ik er even weer niet. Oh, Oké, okay. elkaar een beetje afwisselen, dat is hartstikke ja. goed. Dus wanneer ga jij weer? Uh, jeetje, moet ik. Moet ik weer weg? Het klinkt alsof ik echt even weg moet. Ja, moet ik? Nee, je moet niet. Ik moet niet, nou, nee, hoeft niet. Hoeft niet hoor. Nee. Ik ben toch wel een van de drijvende krachten achter deze uitzending. Dat, kijk, zo, dat wil ik graag weer horen ja. altijd. Zal ik het nog een keer zeggen? Nee, of nee. niet. Eén nee, keer, keer per uitzending is wel genoeg. Daar kan ik wel weer een paar weken opteren. Oh, heerlijk. heerlijk. heerlijk. Eh, Alleen, wetenswaardigheden toch afgelopen week. Ja, wat een, wat een gedoe die Henk Krol ook gewoon, hè? Ja? Wat is die op zijn muil gegaan gewoon. Nou. Oh, man. Die maar, heeft hem echt recht op zijn treiten gekregen. Maar gewoon. ik vind toch altijd wel. Ik ben toch altijd zo blij dat ik niet bekend ben. Want hij krijgt hem ook inderdaad vol. Ja, maar het is, is ook wel een sufferer, hoor. Ja, en het, het, gaat, het gaat ook maar om een paar tienduizenden euro's. Het gaat, gaat, gaat maar veel. om een paar tienduizenden euro's. Ja. ja. Ja, ik bedoel wel. Kijk, uh, het doet dan heel veel, weet je wel. Ja, maar ik, ik, ik vraag me gewoon echt, echt af. Wist hij dat zelf nou echt niet? Want hij verschuilt zich nu achter van... Ja, ze hebben het me aangedaan. En echt overal in elk ra radio en televisieprogramma... ging het over het feit dat hij die brief... ...toch s'avonds laat even te laat had gestuurd. En even met te veel emotie. En hij schopte het allemaal van zich af. Het lag allemaal aan anderen Het lag niet aan hem, nee. want hij was niet de verantwoordelijke. Hij was wel de verantwoordelijke bij de en Ik ga me voorstellen, het, de keekerhand was misschien niet... ...zo'n professionele organisatie. Proberen alles aan elkaar knopen, alle thuis. Hoe krijg je dat financieel dan weer rond? Weet je wat, doen we pensioenen? Doen we dat wel niet? Jongens, zijn we daar daarmee eens? Ja. En dan komen die <tie> nieuwe he? werknemers komen erbij. En dan zegt ze. Hebben we geen pensioen? Ja, anders redden we het niet. We moeten toch. Je wilt toch ook een kekerhand Elke maand? Ja. Nou, dan doe je toch geen pensioen? En dan een ja, hij werd daar verantwoordelijk voor gehouden. Ja. ja. Dan ja. is dat gegeven gegeven af. Alleen hou het dan in je, in je achterhoofd. Als je dan daarvoor gaat strijden voor pensioenen van ouderen. Zeg dat dan meteen. Is nee, van. Maar ik heb hun pensioen ingehouden, zeg je. Ja, hij ja nee, dat, het dan. dat kan, ik heb, is geen goeie... hij had het zo goed ja. kunnen aanpakken door te zeggen... ik heb heel veel geleerd van de tijd bij de gay Daar ging het niet helemaal goed met, die pensioenen. Ja. En toen dacht ik van, en nu ga ik tijden voor ouderen. Maar kijk, het is wel, we moeten ook niet altijd daarover bij verzekeren. De, nee. Deze partij is, is wel goed bezig. Ja? En nu hebben ze nog maar de helft van de stemmen. En dat vind ik jammer. Dat vind ja. ik toch jammer. Maar ik denk toch langzaam dat die gaat veranderen. Ja. Net de lijstpingfortuin. Het gaat langzaam veranderen. Het idee van. de 50 plus zijn best goed, alleen niet allemaal. Je ja. kan niet alleen maar voor ouder opkomen. Dus volgens mij worden ze zo weer een beetje verspreid over de anderen. Zo dus nou, het is wel. Uh, we zien wel. We zien wel weer. En ja. ze hebben goede puntjes gehad, maar dat blijft niet echt de hele partij omheen. Volgens mij niet. Straks onder andere nog Zandvoortse berichten natuurlijk. En hier inderdaad wat uh, leuke muziek. Onder andere ook weer van de, de Studio uh, City Studio. Met Dave Kroll. Daar een rukje van. Maar Phoenix Entertainment voor jou. Zitten die gasten van Tobak leefden en nou alweer? De Magische Muziekmix met Wilco en Jolande. Whisper all your secrets. City. Vorige week ook al verteld, Dave Kroll had ooit samen met Nirvana een cd'tje opgenomen in uh, Sound City. Maar op een gegeven moment kwam uh, Pro Tool kwam op de markt. Dat is een uh, softwareprogramma uh, voor uh, thuis gewoon lekker knutselen met muziek en zo. Kon iedereen thuis een uh, cd'tje maken. Toen dacht, dacht uh, City Sound, dacht, fuck. Nou, daar kunnen we niet echt op uh, concurrent. Dus ging ik viert. Dave Kroll heeft de mengtafel toen gekocht, in zijn eigen studio geplaatst. En heeft dus heel veel artiesten uitgenodigd. En heeft toen thuis gewoon een cd'tje opgenomen. En die heet Real to Real uh, Sound City. En onder andere dit staat daarop. En onder andere nog wat anders. Met Stevie Nicks van uh, Fleetwood Mac. Die uh, oh, wow. heeft er ook een rukje in gezonken. En yeah. dat is echt... Wat een stem heeft die vrouw ook gewoon. Yeah. Ik krijg je gewoon kipveld. Van. Een slaapkamerstem. slaapkamer. Nou... Ja, dat is wel. Ja, slaapkamerstem. Ja, ja, leuk. Goed. Ja, leuk. Ja, wie niet in de slaapkamer terechtkomt... was deze bruidegom. Nou. Is en ze verloofde Amy Williams. Die zouden gaan trouwen op een historische locatie... St. George Hall in Liverpool... Ja. Yeah. Maar hij kwam er bij de laatste check bij achter... dat hij de reserveringsformulieren nooit had ingevuld en ingeleverd. Oh. In paniek belde hij de recepties van het gebouw en hij zei... er is een bom in St. Oh George God. Hall. Een bom? Ja, en die gaat over 45 minuten af. <laughs> enfin, de politie wordt gewaarschuwd, het gebouw ontruimd doorzocht. Yeah? Er is dus geen bom gevonden. Maar er is uh... iets aan de hand. Er is geen bom of zo. Nee, oh. precies. Nee. Het onderzoek leidde naar de bruidegom... maar die werd dus alsnog gearresteerd en hij bekende dat hij had gebeld. En hij vertelde dus de politie alsnog dat hij de bommelding had gepleegd. Jesus. Dat de bruid uitgesteld moest worden. En hij had meer tijd om alles te regelen. En ja, hij, hij, hij, hij, volgende maand gaat hij horen wat het vonnis gaat worden. Ik wil zeggen, dit gaat hem dan weer extra geld kosten ook? Ja. Oh, wat een is... Had dan een echte bom geplaatst. Was misschien goedkoper geweest nog. Ja, maar het is hetzelfde als die ene man die met zijn moeder reisde. En dat hij had zo'n uh, apparaat. Uh, oh ja, zo'n apparaat. Zo'n uh, ja. zo fake uh, ja, zo app uh, vagina. Een fake vagina. Met ja, het precies. Echt precies. En hij dacht van, oh, als mijn oh. moeder ziet van nee, deze man, wat is dit? Het is een... Uh, dus zei hij, het is een bom hoor. Het is een bom. Ja. <laughs> wel. Het, het trilt wel, ja. Hij ja. kan elk moment niet exploreren. Oh ja, het is ook wel heel gênant tegenover je moeder. Met je moeder. Daar ga je gewoon oh. echt hele rare dingen bedenken. Ik ja. kan me ook iets meer voorstellen. Het is uh, Toepak leeftijd op de radio. En uh, vandaag uh, is Marcus er niet aanwezig. Hij is namelijk uh, met zijn uh, vrouw. Nee, hij is nog niet getrouwd. Vriendin nee, op, uh, is zo jong. op een weekendje weg. Ja. Vandaag uh, gro groot nieuws. Borgman heeft de grote winnaar van de kalveren. Ja. Het is leuk, die Alex Warmedam. En het grappige was, pas geleden ging ik uh, even, uh, even denk, Hoe heet die man ook weer? Alex Warmendam is dus ik doe van Warmendam En een gegeven moment krijg ik... Is dit Alex? Ja, wat heeft die, is hij in de passageur geweest? Wat ziet hij er goed uit? Oh man, dat had ik echt niet van hem verwacht dat hij zou doen. Het, het is toch heel... Ja, hij is lekker zo'n linkse alternatieve persoon. Bleek dat zijn broer echt als twee druppels water op hem leek. Alleen die is tien jaar jong geloof ik. Ja. Dus dat is wel weer grappig om te zien. Maar het is een hele aparte film. Het gaat over een zwerver die uiteindelijk in huis komt. Het is echt is een Alex warmedam film. Ik denk vaag voor verwoorden ik... gewoon. Dit gaat de kijkcijfers omhoog gooien. Ja, het, of misschien komt hier weer een speciale filmclubs af en toe weer even tevoorschijn. En dan kan je alsnog even op groot doek zien. Nou, ja, ik denk vooral we nu prijs hebben gewonnen. Dat die wel voor het, grote, voor het grote, grote, grote zalen gaan ze nu komen. Ja, ik ben Gaan ja, ja, ja, ze nog een keer de... Ja, de doe maar rematen. maar een film af en toe. Ik vind dat wel erg leuk. Ja, wel, ja het is toch altijd weer net, even dan, anders, uh, dan, net even anders dan thuis uh, zo'n film te bekijken. Ja. Dat is uh, helemaal waar. Uh, straks wat standwoordse berichten. Maar eerst, dames en heren, plaat die vorig jaar uitkwam, Chris Bolt. Niet echt een groot hit geworden, maar wie weet, kom eens met een opvolger. Heart of a Lion. the <middels> Een plaatje van alweer bijna een jaar oud. En, uh, volgens mij een half jaar geleden is hij nog eens een keer op de markt gepast. Kom op, zeg, dat moet toch eens een grote hit kunnen worden. Maar dat werd het helaas niet. En wie weet, komen ze dan Vaak komen ze dan met een uh, hele goede plaat in één keer en dan brengen ze deze later nog weer uit. Wat is gewoon een leuk beetje. Die worden vrolijk van. Het is gewoon belangrijk in deze economische crisis. Maar gelukkig, ze zitten nog met z'n vieren bij elkaar. Het begin, ze zitten nog vier uh, clubjes zitten bij elkaar te praten. Ah, ik ben wow. zelf eigenlijk toch wel een beetje bang dat het gaat vallen, hoor. Het gaat vallen, ja. Het is... Uh, en, en, en, en, en de kosten lopen nog steeds meer op. Per dag is het... Wat was het per dag? 6 miljoen of zo is extra schuld? Ja. Of 6 miljard? Wat was het nou? 100 miljoen? Ik ben al die bedragen gewoon echt helemaal... Ik wil het soms ook niet meer oren. oh, dat kan toch niet waar zijn? En dan zie je Rutte weer zegt, nou, het komt allemaal wel goed, hoor. Ik heb er wel... Uh, ja, het gaat, gaat wel goed komen. En dan zie je weer een paar partijen, die hebben er gewoon echt helemaal geen zin meer in. Dus nou, ik, euh, ik heb de stemwijzer nog wel eens ingevuld. Ja, en... Ik, uh, ik kwam weer op PvdA uit. Oh, Toch een PvdA. Dat is wel een beetje jammer dan. Ja, echt. Uh, nee, nee. Wat een zielig ja. en ja, hypocriet mannetje. Nee, dat was d 66 Pechtel, bedoel je? Oh, dat was okay. een andere Nee, hij, hij weet het af en toe ook en niet meer. Pechtel heb ik wel altijd als ik ervoor praten, denk ik. Ja, ja, het klinkt altijd zo. Ja. Ja, dat, ja, dat klopt wel wat hij zegt. Ja, ja, ja, ja. Vechter. Ja, dus, ja maar hij komt ook zo. Nou, dat heb je wel gelijk Reëel in, uh, over. Reëel. Maar hij is gewoon een man die is gezegend met, uh, met, uh, met? Spraak. Goeie zin, goeie... de spraak. Een man van het woord, zeg maar. Die... Ja, hij komt kom goed. Hij komt goed over. Ja, ik... en dat, dan, dan heb je de helft al gewonnen. Dat ja. is heel duidelijk. Ja, maar goed, is ook D66. zit al overal een beetje tussenin ook, hè? weet je wat. Nou ja, het wordt, uh, waarschijnlijk wordt het wel beter. Het wordt met het uur groter of bijna ook hier. Oh. oh okay. Nou, oh, oh, mooie oh, toestel oh. dan. Nou, ja. nog andere berichten? Ja, nou, in Colombia daar... Uh, hebben ze een poging gedaan om het wereldrecord koffiekransje te doorbreken. Er zijn bijna 14.000 mensen bij elkaar gekomen op het Stadsplein... om gezamenlijk een kopje koffie te nuttigen. En daarmee zou het oude record van 8.000 koffiedrinkers in het Duitse Keulen verbroken zijn. En ze hebben een bewijs van hun actie gestuurd naar de Guinness World Record. Yeah. En naast het vecht, vestigen van een record. was het ook een doel om de drank in Colombia te promoten. Want het land staat bekend om de koffiebonen. maar de bewoners drinken het zelf nauwelijks. Alleen maar export. En ja, het evenement werd georganiseerd door de lokale autoriteiten. en een koffiebonenproducent. Yeah. wie staan wij niet zullen noemen? Shit. Ja, we houden het nog een beetje geheim. Maar ik vind het wel grappig. Want het, de beste koffie van de wereld en zo. En dan uh, drinken ze het daar in het land gewoon helemaal niet. Ja, waarschijnlijk is het hard werk in zo'n uh, koffiebranderij. Dan de, de koffie helpt je dan wakker te blijven. Maar echt om even een beetje... Een nee. beetje nou, waar gaan we dan toch nog? te maken moet je toch even andere... Ja, ze krijgen daar misschien wel van die coca-bladeren. Kunnen ze langer achter elkaar uh, oh, lekker koffie even. plukken en zo. Ja, precies. Ja. Coca. Ja, um, ja nee, precies. Na deze plaat. De Zandvoortse berichten die staan voor jou klaar. We hebben de kantjes even doorgespit. Het er allemaal speelt. De vorige single van Kings of Leon is deze super zouke. Stoort me erg. Ja, nee, dat kan ik me iets voor voorstellen. kan kan niet begrijpen. Nee. Je, ja, je moet ook een beetje van nou, Kings of Leer, het is een beetje Het zitten het Country in Western aan. Ah, maar toch, ik vind het wel weer grappig. Hoor of naar weer Country in Western? Ja precies. Ik ja. denk voor, speciaal voor dit weekend. <laughs> Gaat toch helemaal los. Hi nee, alleen vandaag. Ja, alleen vandaag. Wat hè? Alleen vandaag. Alleen vandaag. Oké, okay, vandaag. Ja precies. Uh, ook helemaal in zo'n uh, lijntje ga je uh, dansen dan? Een beetje line dansen. Nee. Ja. Sorry, dat was een ander lijntje. Ja, Daar nee, we nog liggen hier. Dat, dat was een film waarvan ik zag met El Pacino. En die ja. komt net uit de gevangenis. Zegt hij, oh dat zijn rugpillen. Ik je het ook snuiven? Dan zat hij gewoon even los te maken. En had hij die ook die, van die hele grote die pillen. Ik weet niet oh, hoe oh, ze dat allemaal oh. doen in die films. Nou, nou dat is gewoon meestal is babypoeder. Ja. Of ja. babymelk. Maar goed, tegenwoordig is het ook heel zeldzaam. Moet je vooruitkijken. kijken. Want vooral China nemen grote dingen in. Oh, ja, okay. is, in ja, China mogen beetje, ze uh, geloof ik maar één kind hebben, maar op een of andere manier willen ze daar al het babymelk hebben. Ik weet niet wat voor rut uh, daar zit, maar het is ah. een beetje wacht. Hey, oh, sorry. Ja, ja. Zand wordt nieuws. Precies, nou vertel. Ja, er is een gezondheid Er is een gezondheidsonderzoek geweest. Ja. En het blijkt dat vijf van de tien Zandvoorters te zwaar zijn. Oh, en daar ben ik er al één van, Nou oh, jij zeker niet. Hebben ze het echt gedaan onder Zandvoort Ja, blijkbaar. En uh, vier van, deze tien, uh, van de tien inwoners zijn dus vijf te zwaar. Vier zijn eenzaam. En drie hebben moeite met er rond te komen. Dus uh, ja, het is wel heel, heel treurig. Nog even één keer het lijstje, hoeveel mensen zijn er te zwaar? Vijf, de helft gewoon. De helft? En uh, vier van, uh, de, van het totaal zijn ja? eenzaam, dus het hoeven niet de mensen zijn die te zwaar te zijn. Nee, nee, Ik ben nee. niet eenzaam. Nee? De, uh, nee? En ook dat ze moeite hebben met er rond te komen. Drie, okay. drie van die tien. En zijn antwoord staat een beetje, het leunt toch tegen Heemstede en Adenhout? Ik denk, ja. nou, daar zit het grote geld. Ja, helaas. helaas. Dat wil ik ook wel eens weten zeg maar, mensen die heel veel geld hebben... of die ook dan eenzaam zijn. Want als we dan toch gaan onderzoeken, dan kunnen we dat misschien er even bij pakken. Of die te zwaar zijn. Want ik zie heel vaak... Maar oh, die ik hebben wel... weer personal trainers. Ja, maar ik, zie namelijk heel... ik rijd dan wel eens door aan en hout... en zie ik van die hele grote kasten van huis... en dan zie ik zo'n vrouwtje daar zitten ze alleen. Dan denk ik denk ja... Wat doe je daar nog in zo'n heel groot huis? Ja, gaan ze kleiner wonen. Gaan ze kleiner wonen. Of trek zo'n heel asielzoekerscentrum. Trek dat laten we het bij intrekken gewoon. We gaan verder met het nieuws uit Zandvoort. Oh, dan word je gewoon even, uh, even terechtgewezen. Ja. Van, uh, ja, jij wilde ook wat zeggen? Ik wilde ook wel even wat zeggen, ja. <laughs> dat is goed. Er is, uh, Over Zandvoort dan. Afgelopen week was uh, vorige week zaterdag... het zal weer een week geleden trouwens... hebben ze bij Telassa ze spinning om de beats gedaan... Stichting Spieren voor Spieren heeft een mooi bedrag opgehaald van 2740 euro. 46 spinningsfans waren er, ook kinderen. Ze hebben drie uur lang gespind voor het goede doel. En uh, ja, het is een mooi bedrag. Ja, zeker. 2740 euro. Wethouder Gertone heeft het onderhandigd, overhandigd uh, uh, aan, uh, aan die stichting. Ja, ja. ja, heel mooi. Vandaag wordt trouwens ook het nieuwe duurzame gebouwde bezoekerscentrum... De Kennemer Duinen, wordt officieel geopend door staatssecretaris Sharon Dijk. Het was voorheen was het bevestigd uh, aan de overzijde van de zeeweg... onder de naam Zandwaaier. Maar nu staat het aan de andere kant blijkbaar. Nou, er staat ook een marketting van de boerderij die ooit is opgegraven en alles. En de, openingstijden wordt tijdens de, de opening voor bezoekers wordt tijdens de herfstvakantie gevierd. Dus ik zou zeggen, grijs, kijk, het is altijd leuk om te zien. Ja. Vorige week heel veel te doen. De, D, uh, de D, D, DTM was er. Ja. Het weekend leuk. natuurlijk allemaal gereisd. Maar ook festweek. Het Zuipfeest was er ook. Ja, ik ben geweest. Jen. <laughs> er liepen echt wel heel veel mensen met zo'n hoedje op. En, uh, en uh, ook uh, in Dervendoorhoze en dat soort dingen. Ja, ik was echt, het was het was echt ja, goed aangekleed. Nou, moesten... De Duitsers vonden het, het leuk. Wij vonden die muziek echt zo van een hoog vogeltjesdans gehalte. Ja, Altijd maar uiteindelijk, geloof ik, met de genoeg grote pullen achterover geslagen te hebben, vonden ze het toch wel leuk voor. Dat deden we allemaal mee. En uiteindelijk kwam uh, Luna kwam nog even. Dat is namelijk, uh, uh, die heeft een tijdje in Spanje gewoond. En is zijn carrière be begonnen. daar in Spanje is heel populair. En die kwam met de Spaanse ritmes tevoorschijn. Oh, en een vlotte okay. dans. Oh, dat en het is een gemist. hele mooie dame. Om te zien, als ik op de foto's even kijk, die was als afsluiten En toen ging echt iedereen even los. Dus oh, is, dat heb ik gemist. Het is een mooi feest geweest. geweest dus zat ik het wapen en daar is vanavond ook weer een feest een 40 plus party 40 uh, maar mag en de jazz is er vanavond mag je daar wel dan ja, ik, ja? Denk ik, ik ben al lang 40 plus. Ja, maar ik dacht je had het alleen voor 40 plus was is, is het dan ook geschikt voor 50 plus dan ook ja zeker wel ja zeker, zeker. Ja. nou in het tweede gedeelte van dit radioprogramma hebben we natuurlijk uh, nog veel meer uh, zandvoortse berichten tot zover het nieuws maar eerst dus muziek zitten een mopping muziek Weer. Waarschijnlijk heb je het ook wel een beetje gehoord aan mijn stem, een beetje verkouden. Ik krijg er zo'n Rod Stewart stem van. Echt vreselijk. Hè? Daar ook. Ik, ik echt afstand van hem. Ik wilde eigenlijk gewoon thuis blijven houden. Bekijk het maar. Ik kan uh, luisteraars niet aandoen, maar ja... Bent, nee, ik vind toch dat ik... Uh, nee, ja, en die, die knoppen, hè, bij mij dat lukt gewoon niet echt. Nee. Het is dus, gewoon, uh, uh, ja, dan, dan is het gewoon uh, Dan is het gewoon steel, daarvan, dat ik deze waar? kant op moet komen gewoon. Uh, ja. ja, zover Stare to The Sun. Van Gravity Six. Ik ooit was dat. Ja, soms val ik in herhaling hoor. Kepler was een wetenschapper. Die was zo geobsedeerd door de zon. Heeft daar twintig minuten in zitten kijken. Wat oh, wel heel erg Hé, he. hey, ze doen het niet meer. En daarna heeft hij even goed onderzoek gedaan. En dat was echt in 17 zoveel. Dus heel bijzonder okay. hoe, je, hoe je dat dan gedaan hebt. Dat weet ik niet helemaal. Ja, ja niet zo handig. sowieso is dat wel. Met wetenschappers gaan we soms heel ver. Want als we het toch over de ogen hebben. Want ik weet de wetenschapper die dan echt hele rare dingen doet. En zelfs zijn eigen oog ook beschadigde. Om te kijken hoe het dan weer herstelt. Oh. Ja. ja, daar hebben we heel veel van geleerd. Ja, nou. Ja, je moet maar ver gaan. Ja, ik heb ook een keer gehoord van iemand die altijd over van ja, er is iets met mijn oog. En die ging toen met papiertjes en zo kijken. Waardoor hij zelf zo'n hele oog kon bekijken. Ik denk van, nou, dat vind ik toch wel heel... Ja, dat bedoel ik. ...slim, een beetje nerdy, maar ook. Okay, ja. wel. Ja, het is <laughs> ook wel maf, als je je ogen dicht, dicht doet... en je drukt een bepaald punt op je ogen... dan zie je een rood puntje op de andere kant. Dat is juist ja zo maf. De andere kant? Ja, als je je ogen dicht doet en je drukt erop het dan, dan maf is dat je aan de andere kant... Ik zie geen rood puntje. Nee, wat? als je aan de binnenkant drukt... dan zie je aan de buitenkant zie je een, een, een, een, een, bol, een bolletje ontstaan. Dat betekent dus dat de ogen het omdraaien. En zo kan je dus onderzoek plegen op je eigen oog. Nou ja, goed. Ja, ik vind ogen toch al een beetje prikker. Ja, dus, ja het, nou nee, goed. Maakt het ook allemaal niet uit. Oh ja. Uh, ja, wat kunnen ze wel nog? In de Duitse plaatsje ...heeft de politie een dronken bejaarde man uit zijn wasmand bevrijd. Hoe <lacht> leuk is dat? De man was voorover in zijn wasmand gevallen... ...en kwam er zelf niet meer uit. Ook zijn vrouw kon geen soelaas bieden. Want de man woog Echt, ja. ruim 100 kilo gewoon oh, aan de haak. Ja. Uiteindelijk moest die politie eraan te passen. Wacht even, hij was nog niet helemaal poedernaakt in die nou, mand ik ben geval, bang van wel. Oh, nee, toch. Want die denkt van die onderbroek, die ligt die erin. Denken, nou, die is nog best wel schoon. Ja. Misschien kan ik hem toch maar weer even uithalen. doe ik hem nog een dagje aan. Ja. Maar ja, toen, eh, dan ligt hij dat zo on onelegant... Met de billen omhoog in die man. Hey, ik zie het wel een beetje voor me. Ja, dan lig ja. je er ondersteboven. <laughs> ligt hij daar... En dan Schoon komt de politie aan. De aan. En wat, wat, wat kan ik voor doen? Nou, kijk daar maar in de wasman. Kijk eens, de handen uit. Oh, al had <laughs> ook nog een wind. Verdammt <laughs> zeg. Uh, kunt u misschien even dat ding omdraaien? Angstzweet. Angst, en, een, uh, oh. en, en, en een wind van nervositeit. <laughs> ja. dat oh, is echt... Uh, oh, ja, nou Dat is uh, echt een aardig puntje van erg. Ja. ja. Dat kan ik me zeker zeggen. Uh, straks nog meer wetenswaardigheden. Ik We eens even kijken wat voor maffe berichten. En schokkend nieuws over windmolens. Oeh, dat valt toch een beetje tegen. Het schijnt toch dat ze wat duurder worden dan wij geraamd hadden. Ik zal straks even met de cijfers cijfers komen. We scheiden een afgelopen jaar. Imagine Dragons. Nee, geen koeien. Oh, samme. Geen oehoe. Imagine Dragons. And this time. It's time. Uh, het is zeker tijd. En wij dachten met z'n allen van... Oké. Okay, nou, we geven dan over. Er komen windmolens hier voor Zandvoort. En die gaan gewoon een hoop geld beleven. Het is energiezuinig. Ik ben over de brug. Het is groener. Oké, okay, klaar. We vandaag een heel groot stuk, krant, heel stuk in de krant te lezen. Kleskrant van Nederland. Namelijk, windplan is luchtkasteel... Waarschuwen voor de torenhoge kosten. Er wordt nu geschat, windmolenpark. Ah, 3,7 miljoen, dat wordt het nog wel wat hoor. Dan hebben we wel een aardig park daar staan. Nu hebben ze een kritisch rapport geschreven. Dit is namelijk een kritische platform voor windenergie. En ik heb wel meer mensen erover gehoord. Ze zeggen, ah, wat een gezeur, allemaal, dat werkt allemaal niet. Nou, zij hebben een rapport geschreven. En die zegt, het gaat geen 3,7 miljard kosten. Maar 19 miljard. Oh. En dat is misschien nog wel aan de lage kant, zeggen ze. Het, eh, sowieso is het duur om te bouwen. En ze denken ook um, dat het minder opbrengt. Ze denken nu uh, uh, iets van 50% dat het opbrengt. Maar ze denken waarschijnlijk nog iets van 30%. De kosten, als er vaker een windmolenpark wordt gebouwd, kunnen dan wel een beetje omlaag. Maar toch, alles bij elkaar, denken ze, ja, nee, het gaat toch iets van 19 miljard kosten. Dus dat is toch wel een flinke tegenvaller. We hebben een, een tekort, een, een, een overheid van 6 miljard. En dan hebben wij het hier over 19 miljard voor een windmolenpark. Het is toch. Dat is te veel. Dat is te veel, veel gewoon. te veel. Als oh, Sam hebben we, we kunnen... net iedereen over omgepraat. En dan krijgen we dit soort berichten weer. Nou, we moeten gewoon ook weer zorgen dat we thuis uh, weer van die fietsen hebben. Waarmee als je nog fiets dat de tv dan doet en zo. Dat ja, dus vind ik ook een goede ik energiebesparing. Heb... Ik, bedoel, ik vind het hartstikke goed dat spinning. Spinning voor spieren of uh, uh, spieren voor spieren. wel Hartstikke goed uh, alternatief. Maar al die energie die in die fietsen is. Die is ja. gewoon verdwenen. Ja, maar ik bedoel ook al die zandvoters die dus aan, dan te dik zijn. Daar heb ik ook ik helaas wel bij. Ja? Dus als ik inderdaad uh, via een... een Hometrainer moet fietsen om, om tv te kunnen kijken. Volgens ja. mij wordt iedereen dan echt uh, gelijk uh, stukken slanker. Ja, waarvan is dat gewoon al niet? Als al ja. zou je mij het keukenlampje aan, uh, aan, aan fietsen gewoon. Aan fietsen, ja. Aan fietsen. Maar het is gewoon zo, ik heb hier ook een artikel... koekjes eten is wel een oerinstinct, hè? Het, ja, maar er staat chocola bij bij het bericht. Ja, heerlijk. Yeah. Ja, oh, ja, chocola en kokjes. Yeah. Maar ben je weer ontzettend boos op jezelf, omdat je dat lekkere koekje niet hebt kunnen weerstaan, nee. wees niet te hard voor jezelf. Oh. Want uh, het komt vanuit ons oerinstinct. En uh, het is altijd rond 4 uur middags uh, denkt ons lichaam dat het tijd is om uit onze grot te rollen en op zoek te gaan naar voedsel waar we energie van krijgen. En volgens de onderzoekers wil ons lichaam dan suiker en vetrijk voedsel hebben... om de lange koude winter en grote periodes van droogte te kunnen overleden. Oh, ja. En van, van die groene groenten, bladgroenten, springt het lichaam gewoon geen gat in de lucht. Dus helaas heeft niemand cellen in ons lijst die ons vertellen dat ze... Die ons vertellen dat we hoeven niet meer op jacht om voedsel binnen te krijgen. Dat gaat automatisch. Hoe lang zal het, het nog duren voordat de oerinstinct dan verdwijnt? Kunnen we dat niet gewoon met genetische manipulatie. Uh, oh, dat is misschien wel achter, handig, ja. Achterwege laten dat, gewoon dat, dat we die cellen doodmaken. Nou ja, weet je, je kan natuurlijk ook gewoon je smaakcellen en zo weghalen. Dan uh, proef je gewoon niks meer. Dat ik ben niet nu, daar heb ik wel eens over nagedacht. Want stel je voor dat je gewoon je smaakcellen doodmaakt. Maar maak je dan ook niet een beetje groot gedeelte van je leven dood? Dat je als je nou helemaal ja. al niks meer proeft. Eten is toch uh, uh, een hoogtepunt van de dag. Ja, dat, dat lijkt zo, hè. Op ja. heleboel, ik betrap mezelf er ook. Waarom denk ik, ja, ik wil toch even een ander smaak in mijn mond. En ik moet altijd heel bewust... Ik neem ook heel vaak chocola en nou, dan wel 70 Echt bijna het pure. 80 procent heb ik wel eens geprobeerd. Of 90 heb je bijna... Nou, dat vind ik echt niet, niet te, te Allemaal. Nee. Maar 70 vind ik te doen. En je moet je erop zuigen. En niet... Klaar. Volgende stuk, nee. Want er zit toch zoveel smaak hier, man. Probeer die smaak vast te houden. Daar moet je ook heel bewust mee omgaan. En dan op een gegeven moment heb je ook een hele goede smaakontwikkeling gemaakt. En dan hoef je ook niet zoveel met de. Nee, hey, maar stel, als dus je die de, smaak niet meer hebt, dan, dan gaan mensen minder eten. Want ze hebben de, de beloning niet meer. Ja, maar als ik nu mijn best nog doe, kan ik het beutje kaas wat ik een half uur geleden heb genuttigd, kan ik nog terughalen. Oh, dus ik kan die smaak. Een beetje opboeren zo. Ja. ja. ja. Oh. Komt ie Oh, Er komen er zelf <laughs> restjes mee. Dat is niet helemaal de bedoeling, sorry. Sorry voor nou, we gaan deze met... smaak even wegspoelen met een heerlijke heerlijke uh... Een heerlijke bakje koffie ja, of zo is. Really me about you. And you know your life is heading in a questionable direction. When you're up for days of strangers and you can't remember anything except the way you sound. And when you told me you didn't know what I should do. Some suggestion that you'd have me If I could only make me better Then I would stand a little stronger As I walk a little taller all the time Because I know you are a cynic But I think I can convince you 'Cause broken people can get better If they really want to Or at least that's what I have to tell myself If I am hoping to survive so on up to recover ...op was er ook namelijk het Country Investment Weekend. Line dansen. Het gebeurt allemaal in Zandvoort dit weekend. En deze plaats... ...Let's go back to the country! Nou, iedereen trekt daar tegenwoordig mee naar de stad. Want iedereen zegt... ...ja, het platteland is best leuk. Maar nee, de stad, daar is alles lekker dicht bij elkaar. En uh, ja, daar gebeurt het gewoon een beetje. Ik moet ook zeggen... ...in de zomer vind ik het leuk op het platteland. Mijn ouders wonen op het platteland. Maar als ik dan daar in de winter kom... Het is ja. gewoon zo donker, is zo... en zo weinig licht. Ja, het... Als je uitkijkt, dan sta je ergens in een koeienvlaai. Nou, zeg nou heb je weg. Nee, nee. koeien lopen dan niet gewoon maar over de straat heen. Die, bonen, die zitten dan nou gewoon nog in het de, weiland. In, in de hè? Ja. Oh, er zijn de... Je bent al een tijdje niet meer geweest Net zeg maar, op Ik uh, opgehokt. Ja, er zit een hek omheen. <laughs> daar zijn we in Nederland wel goed in om ah. daar een hek omheen te zetten? Nee. Okay. een uh, hek omheen zet, dan blijf je er weer weg. Maar goed, ja, back maar. to the country dus van Frank Turner. Het is de zaterdagmorgen. En wij kunnen je nog even melden. Ja. ja, het is nog niet eens november. Maar jawel, er zijn alweer berichten over Sinterklaas. De Sinterklaas. Ja. Precies, Sinterklaas. Er bestaat een kleine kans dat Sinterklaas op tocht dit jaar in Amsterdam... op 17 november niet doorgaat. Oh. Maar voor het eerst zijn er bij de gemeente Amsterdam 21 bezwaarschriften tegengekomen... tegen de intocht van de kindervriend... Het is dan vooral uh, door de aanwezigheid van een zwarte Piet. Nog steeds. Nog steeds. Ieder jaar is weer het gaat dezelfde discussie. Weer om die zwarte Piet. En ik hoorde gisteren weer op Radio 1 daar weer een hele discussie over. Dat ja, die zwarte Piet. Ja, het is toch, heeft weer met de, versla of met de, de slaven de tijdperk te maken. Maar daar hebben we toch excuses voor aangeboden? Daar zijn we toch gedaan? Daar hebben we toch sorry gezegd? Hoe vaak moeten we dat doen? Ja, dat hoe sorry zeggen, dat vind ik allemaal een vaste neus. Dat slaat echt helemaal nergens op. Gewoon sorry zeggen over iets waar, waar mensen totaal helemaal niks mee te maken hebben gehad. Maar als een. En of andere, uh, uh, uh, ambtenaar dan sorry zegt, dan moet het allemaal goed zijn. Nou, dat is onzin. Maar uh, jongens, kom op zwarte Piet. Nou, jongens, ik ben ambtenaar, als ik nu even sorry zeg, kan dan gewoon weer doorgaan. Want ik vind dat zo leuk, die optochten. Ja, het is gewoon hartstikke leuk. Maar ja, die zwarte Piet, ja, het blijft een verwijzing naar de slavenperiode. En ja. een maatje en dat soort dingen. Kijk, ja, het is een moeilijke discussie. En elk jaar wordt je weer opgerakeld en dan wordt nooit echt helemaal goed afgesloten. Het wordt een beetje gevoerd en een geven, dan is het 5 december, nou klaar. En dan laten we het weer liggen en dan pakken we het volgend jaar gewoon weer op. Maak er nou eens een keer een goed einde aan die discussie. Vind ik ook. Wat moeten we ermee? Ja, ik, het moet. Het moet. <laughs> Het is ook wel zo, ik ken wel mensen die zijn dus inderdaad uit Suriname, die echt flink zwart zijn. En dat ik altijd denk van, nou als ik nou zo zwart is, dan zou ik gewoon altijd meedoen als Zwarte Piet. Want zo heerlijk, je hoeft niet te sminken. Want ik heb het wel eens gedaan, Zwarte Piet gespeeld. Ja tuurlijk, Ik heb er zo'n bloedhekel aan, want die krijgt het uit je oren en zo, je krijgt het bijna niet weg. Jij hebt gewoon echt, je bent wel eens donkere mensen tegengekomen die hebben gezegd van, nou ik zal wel Zwarte Piet willen spelen. Ben... Wil jij geen zwarte fiets spelen? Want je lijkt daar zo op. Oh, dat kan ook niet. Dat is ook dat, helemaal fout, hè? Dat is echt een redelijk, een redelijk fout. gewoon. Ja ja, ja, ja. ja. Nou ja maar ja, ja, sommige slijgen wel zo heel donker. Ja, nou ja. Ja, en het is gewoon een gegeven. Ik vind het ook weer heel mooi eigenlijk. Want, ja, het is ook hartstikke mooi. Oeh. Ja. Ik, ik heb in uh, Amsterdam-Oost gewerkt... Maar heel veel uh, donkere kindertjes uh, bij, bij zijn kinderopvang werkte ik dan. Nou, geweldig gewoon ook. Echt van die, die, van die, die moppies. Ook. Van die moppies gewoon ja, echt. van die moppies. Echt blot onder je nagels die vanavond. Oh mijn god, hoe, hoe je ziet hoe die Surinaamse moeders de boel bestieren. Nou, daar kon ik echt niet tegen op hoor. Echt, de halve dreiging. En je gaat dit doen, anders dan. Ze dus deed nooit wat, maar echt die, die, die ogen. ook. gewoon, van kijk, die hebben regie over het leven. Ja. Ik bepaal iets. Maar Als moeder er niet bij was, dan kon het toch nog wel eens aan de hand lopen. Ja, dan hadden ze een vrij spel natuurlijk. Ja. Eindelijk die ruimte. En dan krijg je van heel brutaal: van, je bent mijn moeder niet. Ja, je precies hebt niks over mij te weg, zeggen. man. Wat moet je nou? Precies, die dat je back. Ja. Echt, dat soort dingen. Oh, ja, echt. Ja, ja, ja. Dat uh, tussen die tanden hoort, hè? Oh man, dat voel je zo gedist dat je denkt: van, oh, ik wil. Nee, dat mag niet. Ik wil ja, slaan. Ik wil slaan, maar dat mag natuurlijk niet. Laatste plaatje voor 9 uur na 9 uur nog veel meer oh, oh ja, ik zie je denken: het gaat maar door. Het gaat maar door, komt ten einde aan. You not like I like it